met het NOS-journaal. De koepel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, laat de rente ongemoeid. Daarmee wordt de wens genegeerd van president Trump om de rente te verlagen. Trump had dat herhaaldelijk gevraagd aan Fed-baas Jerome Powell... om zo de economie een impuls te geven. Maar Powell heeft al meerdere keren gezegd dat hij geen haast maakt met een renteverlaging... omdat niet duidelijk is wat het beleid van Trump voor effect heeft op de economie. De importheffingen op buitenlandse goederen kunnen bijvoorbeeld de inflatie in de VS weer aanjagen. Na de nieuwste Iraanse luchtaanvallen op Israël worden vooralsnog geen gewonden of schade gemeld. Dat laten Israëlische hulpverleners weten. Het Israëlische leger zegt dat aan het begin van de avond vanuit Iran een klein aantal raketten is afgevuurd. Daarom hebben in Tel Aviv en enkele andere steden mensen korte tijd in de schuilkelders gezeten. Vanmiddag begon Israël een nieuwe aanval op Iran. Daarbij zouden militaire doelwitten in Teheran zijn geraakt. Over schade of slachtoffers is niets bekend. BBB-leider Van der Plas is woedend op NSC Tweede Kamerlid Holman. Hij wil dat landbouwminister Wiersma van de BBB... snel gaat praten met milieuorganisaties, zoals MOB... over strengere stikstofmaatregelen. Van der Plas zegt dat ze nog liever doodgaat dan dat ze gaat praten met MOB. De AWB waarschuwt voor drukte op de weg komende week... als gevolg van strandweer, evenementen en afsluitingen. Zo is een deel van de A10 rond Amsterdam dicht... van vrijdagavond tot zondagmiddag... vanwege een festival rond het 750-jarig bestaan van de stad... Vanaf zondagavond zijn er afsluitingen op de A4, de A5 en de A44 vanwege de NAVO-top. Verder leidt het warme weer tot veel verkeer richting de kust. En bovendien hebben veel Duitsers vanaf morgen een lang weekend vrij vanwege de feestdag Fronleichnam. Like het weer, vanavond nog volop zon. Vannacht koelt het af naar 11 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug luisteraars bij de tweede uur van Pop Boulevard. In het eerste uur hebben we de grootste hits gedraaid van de Beach Boys. En in de tweede uur wil ik eigenlijk uh, wat meer ingaan op de, de mooie, minder bekende nummers. Ik ga me beperken tot de albums Summer Days en Summer Nights uit 1965. Pet Sounds natuurlijk uit 1966. Smiley Smile, Wild Honey 2020 en Surfs Up. Maar laten we gauw beginnen, want we hebben een hoop, een hoop mooie muziek te beluisteren. En we beginnen met uh, Summer Days en Summer Nights. En daarvan ga ik drie nummers draaien. A girl don't tell me. Summer means new love. Een an instrumental. And your dream comes true. Een a cappella nummer. They sure feel you're fine. I'll bet you went out every night during your school time. But this time, I'm not gonna count on you. I'll see you this summer and forget you when I go back to school. I bet you last time You came up to stay with me Uit mei 1966. Pet Sounds is de 11e studioalbum van The Beach Boys. Het werd geproduceerd, gearrangeerd en voornamelijk gecomponeerd door Brian Wilson met gasttekstschrijver Tony Asher. Afhankelijk gepromoot als de meest progressieve popalbum ooit, staat Pet Sounds bekend om zijn ambitieuze productie, verfijnde harmonische structuren en coming-of-age thema's. Het wordt algemeen beschouwd als een van de beste en meest invloedrijke albums uit de muziekgeschiedenis. Tijdens de opnames uh, gebruikte Brian Wilson de studio als een creatief laboratorium. En hij gebruikte ook sessiemuzikanten. Want de andere members van de, uh, de Beach Boys die waren op tournee in Japan. Dus die hebben later, later alleen maar de zang ingezongen. Brian Brian Wilson beschouwde Sounds als een solo-album en schreef de inspiratie deels toe aan gebruik en de spirituele ontwaking die geworteld was in LSD. Geïnspireerd door het werk van zijn rivalen, de Beatles bijvoorbeeld, streefde hij naar het beste rockalbum ooit te maken. En ook zo een rubber Soul van de Beatles te overtreffen en de Phil Spector's Wall of Sound innovaties verder uit te breiden. Zijn orchestraties combineerden pop, jazz, exotica, klassieke en avant-garde elementen en combineerden rockinstrumentatie met gelaagde vocale harmonieën. Gevonden geluiden en instrumenten die normaal gesproken niet met rock worden geassocieerd, zoals hoorn, fluiten, elektroterminen, basharmonica, fietsbellen en strijkersensemble. Met de meest complexe en uitdagende instrumentale en vocale partijen van dit Beats Boys album, was het hun eerste album waarbij studiomuzikanten zoals de Racking de band grotendeels vervingen. Het is de eerste keer dat de groep afweek van de gebruikelijke pop- en rockband-format met kleine ensembles om een volledig album te maken dat live niet te evenaren was. De ongekende totale productiekosten bedroegen nog eens meer dan 70.000 dollar. Wat we nu in 2025 iets op 700.000 dollar zouden zeggen. We hebben er al eerder wat nummers van gedaan. Zoals Wouldn't it be nice? En God only knows. En ik wil nu nog wat andere nummers eraan uh, toevoegen. You still believe in me? Let's go away for a while? Here today? En Pet Sounds. Hier nummers van het mooie album Pet Sounds uit 1966. <tied> Sad. It makes your days go wrong It makes your nights so long You've got to keep in mind Love is here En dan komen we bij het album Smiley Smile. Initieel uh, was het uh, album Smile genoemd en gepland. Alleen door bepaalde omstandigheden, ook door uh, ja, de gemoedsrust van uh, Brian Wilson, is er op een of andere manier alle mooie opgenomen nummers uh, verdwenen. Later heeft hij toch wel uh, diep in zijn geheugen gegraven en hebben ze Smiley Smile gemaakt. Dus gebaseerd op het idee uh, goed van uh, het album Smile hebben ze het later Smiley Smile van gemaakt. En daar wil ik drie nummers van draaien. Uh, vegetables, Fall Breaks and Back to Winter, a Woody Woodpecker Symphony, een Instrumental en Whistle In. Hier drie nummers van Smiley Smile. I'm gonna be around my vegetables. I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all. My favorite vegetable If you brought a big brown bag of them home I'd jump up and down And hope you'd toss me a carrot I'm gonna keep well My vegetables cart off and sell My vegetables I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 That you feel better when you send us in your letter and tell us the name of your your favorite vegetable. deze mooie nummers, is toch wel de zang. De harmonische zanger van de, de, de vijf uh, Beach Boys leden. Nu wil ik wat verder op ingaan. Brian Wilson, hij heeft een stemtype een falset, een tenor. En hij doet vaak de lead en de achtergrondzanger En hij is natuurlijk de belangrijkste componist en de sure. Bekende liedzang op andere Don't Worry Baby, Serve a Girls, God Only Knows, en Heroes and Villains. Carl Wilson, de gitarist, is meer een tenor-bariton. Hij is vooral bekend van uh, de liedzang op God Only Knows, Good Vibrations gedeeltelijk, I Can Hear Music en Darling. En Mike Love, de bariton. En hij is vaak de liedzang op up-tempo-nummers, hij uh, is ook wel genoemd de rockstem van de band. Je is goed te horen op Surve in the USA, California Girls, Fun Fun Fun. En Good Vibrations. Al Jardin is meer een tenorzanger. Uh, een goed voorbeeld van zijn zangstem is op Help Me Ronde. Wat we in het eerste uur hebben gedraaid. Dennis Wilson, de, de drummer. Die is de stemtype van, hij is meer de ruwere, soulful, baritonstem. Hij is minder vaak de liedzanger. Maar wel met een unieke emotie. Kortom, de kracht van de beatsboy ligt toch wel in een vijfstemmige harmonie. Brian de Hoge, de harmonie. Carl, de melodie of de tweede stem. Mike, de lage stem of de leadstem, En L de tweede of de hoge harmony. En Dennis, de lagere middenstem of de aparte solo. Dan krijg een beetje een idee hoe de liedjes zijn opgebouwd. Dan komen we nu bij het album Wild Honey. En daarvoor ga ik vier nummers draaien. Aren't you glad? I was made to love her. I loved just once to see you. And how she boogalooed it. En als laatste, Mama Ses. Vijf nummers dus van het album Wild Honey. Today could be a lot of fun, and precious one. I'd feel good just to walk with you. Tonight'll be a special treat, you're so sweet and I Just to talk with you you know that i've been a long time needing you you say that you've been a long time needing me and don't you know that there's so much more to come i got a heart that just won't Cause I know the way to get close to you You know that I'll be a long time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 Wild Honey uit december 1967 was het dertiende studioalbum. Het was de eerste stap van de groep in de soulmuziek en werd sterk beïnvloed door de rhythm and blues van Motown en Stux Records. De instrumentale basis van Wild Honey eh, bestaat uit orgel, honky tonk piano en elektrische bas. De Beach Boys werden geïnspireerd om zich te hergroeperen als een zelfstandige rockband... deels als reactie op de kritische beweringen dat ze koorjongens zonder ballen waren. Ze dissocieerden zich ook doelbewust van de heersende rockstromingen van die tijd... die gekenmerkt werden door psychedelica en grootschalige opnames of thematische concepten. Wild Honey was de voorbode van een back-to-basic aanpak... die later werd overgenomen door tijdgenoten van de Beach Boys, waaronder Bob Dylan en de Beatles... ...en worden vaak gezien als de pionier van do-it-yourself popgenre. De meeste critici negerden de plaat afhankelijk... ...maar na de midden jaren zeventig ontstond er meer waardering voor de eenvoud en de charme ervan. Het album werd met een terugwerkende kracht lovend ontvangen... ...waarbij velen het een van de beste werken van de band noemden. En zo achteraf gezien, ik heb toch eigenlijk van dit album al de meeste nummers uitgekozen. Dat zegt toch ook wel iets. Maar goed... Dan komen we aan bij uh, het album 2020 uit februari 1969. Het album Friends slaan we over. Was wel goed, maar uh, daar hebben we helaas geen tijd voor. 2020 is het 15e studioalbum. Het uh, album werd vernoemd naar het 20ste release... inclusief live albums en compilaties. Brian Wilson was tijdens het grootste deel van opnames van dit album afwezig dat hij zichzelf had laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Dus daar moesten de broers Carl en Dennis een aantal outtakes ophalen... die hij jaren eerder had opgenomen en verder uitwerken. En ik moet zeggen, dat is prima gelukt. Want van dit album krijgen we ook weer vier nummers. The nearest faraway place. I went to sleep. Our prayer and Cabinescence. see the ground. En dan komen we bij het mooie album Surf's Up uit augustus 1971. Ik weet nog goed dat ik dat album voor de eerste keer hoorde... en ik was helemaal meteen van mijn stoel geblazen. Wat was dat, een verschrikkelijk mooi album. De teksten van Surf's Up gaan meer in op milieu, sociale en gezondheidskwesties... dan de eerdere releases van de groep. Dit gebeurde op aandringen van de nieuw aangeworven co-manager Jack Riley die ernaar streefde het image van de groep op te poetsen... en hun publieke reputatie te herstellen... na de teleurstellende ontvangst van andere albums en tournees. En de plaat bevat ook Carls uh, eerste grote lang Long Promised Road en Feel Flows. En van dit mooie album ga ik nu drie nummers draaien. Don't Go Near the Water, Looking at Tomorrow, A Welfare Song en Till I Die. Geniet er dus! <middels> Don't go near the water Don't you think it's sad What's happened to the water Our waters going bad Oceans, rivers, lakes and streams De twee uur zijn alweer bijna voorbij. We hebben heel veel nummers van de Beach Boys gehoord. Maar zoals gezegd, het zijn vaak korte, snelle nummers. Dus we hebben heel veel muziek kunnen draaien. Als laatste nummer van de Beach Boys ga ik toch uh, voor mij uh, belangrijk nummer draaien. Want ik ben door mijn grote broer Tom aan de Beach Boys verslingerd geraakt. En om hem te honoreren ga ik als laatste voor het nieuws en de reclame... Het nummer Little Honda draaien. Tom bedankt dat je mij deze mooie muziek hebt aangeraden. Luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Go! I'm gonna wake you up